De politie beëindigde de demonstratie voortijdig... toen er met flessen en stenen gegooid werd naar de agenten. Eén agent raakte zo zwaar gewond dat hij bewusteloos raakte. Het is nog niet duidelijk hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt. In Schotland en de Verenigde Staten zijn herdenkingsbijeenkomsten gehouden... voor de slachtoffers van de aanslag boven Lockerbie. Bij die aanslag kwamen precies 25 jaar geleden 270 mensen om...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 Dit is Radio 1, Nachtbrakers. Frank van der Linde. Kan jij het je nog herinneren, vroeger, als er gevraagd werd aan je, wat zou jij nou willen worden? Ik wil later brandweerman worden. Ik wil later fotomodel worden. Ik wil later rapper worden. Ik wil later beroemde producer worden. Nou, dat zijn eens dus een paar voorbeelden van wat jij vroeger laten wilde worden. 0800 1121, daar gaat het over. Wat was jouw toekomstdroom toen je nog een jong jochie of een jong meisje was? Of misschien, wat is je toekomstdroom nu? Het kan ook zijn dat je, nou ja, 50 jaar hetzelfde hebt gedaan... en in één keer denkt van, ik ben er helemaal klaar mee, ik wil iets anders doen. Of, misschien had je die droom wel, vroeger, en het is niet gelukt op een of andere manier. Dat kan allemaal, 0800-121. Marklet... Hoi. Hoi, nacht. Ja, wat wilde ik worden? Ik wilde graag automonteur worden. Oh, dat is goed. Niet... Ik heb het nu over... Ik uh, uh, ben 55, ja. dus uh, dat waren nog de, uh, normale auto's zonder computeraansluiting en zo. Want als ik nou onder een motorkap krijg... Dan krijg ik een soort van duizeling. Wat is dit? Jij wilde gewoon lekker sleutelen aan, aan moertjes en bouwtjes. Ja, dat kwam en... eigenlijk. Um, ik zat als kind zat ik, uh, achter in de auto. En um, dan zat mijn vader te rommelen met zijn voeten met de pedalen. Ja. En dan had hij zo zat hij aan een stokje. Dat was dus de, de schakelpook. Mm -hmm. En, en ik, ik wou gewoon zo verschrikkelijk graag weten waarom dat werkte. Ja. En dat is me uh, dat is me blijven achtervolgen. En op een gegeven moment, uh, nou ja, dan, dan, dan ben ik klaar met lage school. En dan uh, moet je naar de volgende school. Nou, dat moest dan voortgezet onderwijs worden. En uh, nou ja, vooruit dan maar. Maar liever ging ik naar de technische school. Want ik wou zo vreselijk graag weten waarom die auto werkte en hoe dat dan werkte. Maar dat was als hij dat, 55, dat jaar... dan kon maken en zo. Het was 55 jaar geleden misschien. En nog steeds wel. Een beetje gek als een vrouw, een meisje, zegt van... ik wil automonteur worden. Ja, daar, daar hadden mijn ouders ook een beetje een probleem mee. Die dachten, oh, dat gaat wel over, weet je wel. Dus dan was het uh, voortgezet onderwijs. En, nou, en toen riep ik uh, van... Uh, ja, en dan nu graag de technische school. Maar dat, dat ging dan niet. Nee. En toen moest ik nog maar even... Uh, want stel dat ik zou gaan trouwen, moest ik even leren koken en naaien en dat soort dingen. En toen ging ik naar uh, hogere huishoudschool uh, en dan kreeg je de Franse keuken enzovoort. En kleding ontwerpen en maken. En toen was ik daarmee klaar. En toen zei ik van, en dan wil ik nu graag dan toch echt naar die technische school. En dat mocht wel uiteindelijk dan? En toen mocht het, en toen oh. mocht het. Je moest eerst even de basis hebben, wat zij toen zagen als een soort basis voor de vrouw. En daarna mocht je doen wat je echt wilde. En dan dacht natuurlijk, ach ja, dat is een bevlieging en het gaat wel over en zo. Want toen ik 16 was, ja, toen had ik een, een, een poeg met zo'n zo hoogstuur. En dan zat ik ook al te klieren en te rommelen en hoe dat dan werkte en zo. En ja, nou, en eindelijk mocht ik dan naar de technische school. En toen was daar een docent en die zegt tegen mij, dat vond ik zo'n rare opmerking. Um, als je voor de jongens komt, dan zit je hier verkeerd. <lacht> ja. En dat vond ik zo'n rare opmerking. Dan ging ik wel naar de discomeester. Oei. Dan zit ik eindelijk op die technische school. En dan heb je zo je dokus die je pad Nou, nee, Maar ja, er waren natuurlijk wel heel veel mannen op die opleiding. Eigenlijk alleen maar bijna, denk ik. Ja, alleen maar. Ja, nou ja, dus je kon je ogen wel uitkijken. Uh, nou, ik was meer geïnteresseerd in de techniek. <lacht> Maar... Dat vond ik zo boeiend. Eindelijk was het zover. Je bent het uiteindelijk wel geworden, automonteur. Ja, ik ben het. Oh, hippie. Ja, ik ben het uh, uiteindelijk geworden. En dan heb ik één keer meegemaakt. Er was een klant. En die zei. En toen schijnde ik een beetje. beetje, een beetje er kwam iets van rook of zo uit mijn oren. Want o, de chef van de werkplaats zei. En joh, Marks, ga jij maar even koffie drinken. En die duwde mij dus de klant die in ja. die klant die zei namelijk dat was ongeveer 1978 die klant die zei ik wil niet dat zij aan mijn auto komt want zij is een vrouw. Oei oei oei oei. Nou, ik ken en... je nu uh, vier minuten en ik uh, denk ah. dat ik uh, nou ja, wel kan me wel voorstellen wat er gebeurde. Want je bent een pittige, dus ik denk ik... dat ik het ja. ook uit mijn oren. En toen oh. douchte ze met kantine. In. Ik wist niet wat ik hoorde. En ik denk, hè, huh? dan ben je bezig met die technische school en, en dan bla bla en dan eindelijk en dan heb hemi... je. nou zo'n eikel. Maar Margaret, hoe beviel je droom ja. uiteindelijk? Toen je dus, uh, oh. nou ja, je kon eindelijk doen wat je echt heel graag wilde ja ja nou ja, En toen kreeg ik een, uh, uh, een ongelukje en toen begaf mijn rug het en Och. toen moest ik mee kappen. En oh. toen ben ik wel de administratie in de garage gaan doen. Want ik ja. kon natuurlijk heel makkelijk rekeningen uitschrijven omdat ik begreep wat zo'n werkkaart inhield als daar wat stond. Tuurlijk, maar je, je droom was wel in duigen. Ja, behoorlijk. Je kon niet meer onder die auto liggen en uh, zware nee. banden slepen en zo. Nee, nee, nee, een contactpuntje. Het was trouwens ook handig dat ik een van, van de, de, de... Niet echt groot van stuk. En dan werd ik eh, onder, de, onder de motorkap gezet. Ja, de motorkap stond dan open, hè. Mm -hmm. En dan zat ik dus in, in, in, in, in de motorruimte, omdat ik zo klein was, yes. ben... Ik ben dus nee, ik ben niet gegroeid meer. Nee. En dan ging die, ging die auto op de brug en omhoog. En dan was ik dus in, de, in, de, in het motorgebeuren bezig. Toen had je dus nog normale contactpuntjes en boezietjes. Dat zegt jou niks, maar een ander wel nee, nee. van mijn leeftijd. En dan was die andere monteur bijvoorbeeld al de uitlaat aan het doen. Dus zo'n auto was binnen een poep en een scheet was die klaar met zo'n grote beurt. Ja. En nu? Wat doe je nu dan? Want je ging door je rug en dan heb je de administratie gedaan... Ja, en toen uh, ben ik uh, de, de kunstacademie gaan doen. Want ik was ook best wel creatief. Want mijn moeder wilde heel graag dat ik tekenlerares zou worden. Oh. En uh, toen werd uh, uiteindelijk dan de kunstacademie uh, gedaan. En, en, en nou schilder ik een beetje. En uh, kinderboeken schrijven en zo. Nou, en dingetjes ontwerpen. Dat is wel echt een hele andere kant trouwens. Hè? Echt wel. En wat bevalt ja, ik, je beter? Ik, ik, nou... <laughs> Ik vond het monteur zo lekker. Uh, ja, dat ding komt pruttelend binnen. En je staat lekker te rommelen aan zo'n motor. En dan rijdt hij als een zonnetje weer de garage uit. Oh, zalig. Wat heb jij, een passie en een vuur zeg daarvoor. Ja, dat is echt. Dat is maar kan je, niet, kan je geen kleine dingen, kan je geen kleine autootjes gaan maken? Nee, dat is een beetje lullig. Nee, maar kan je niet kleine machientjes gaan opknappen? Die je, want volgens mij wil je ook gewoon dingen die stuk zijn... weer opknappen en weer ja. goed maken zodat ze weer werken ja behalve elektriciteit elektriciteit wow. dat gaat, gaat zo verkeerd ik, uh, ik had mijn zwager had ik uh, een snoertje zien verlengen om even aan te geven dat elektriciteit dus echt niet mijn ding is uh, mijn zwager had een snoertje verlengd ik denk oh dat was voordat ik op de technische school gezeten had trouwens. En eh, ik zeg tegen een hey, van mijn zussen... Oh, dat kan ik wel verlengen voor je, hoor. En ik was ermee klaar Toen zegt die, die, die betreffende zus... Ik ga even op het toilet zitten, want ik vertrouw het niet helemaal. Leuk. Ik heb toch gezien hoe die het deed. En ik doe dat lampje aan en de, en de stop knalt eruit, zeg. Nee. Zo. <lacht> de elektriciteit is mijn ding niet. Nee. Ik heb ook een keer de gemeente stop eruit laten knallen. Toen dacht ik ook dat ik weer goed <lacht> bezig was... De gemeente stop je? Nee, je hoort het goed. Ja, ja, ja. Dat kostte, uh, dat kostte slechts 150 euro. Je bent nu 55, Margaret. Uh, ja. Je hebt al best wel veel gedaan. Je hebt je droom eigenlijk al verwezenlijkt. Automonteur worden. Heb je ja. nu nog, want je bent nou, 55, je hebt nog wel even. Uh, heb je nog nou, een droom? Ja. Oh, oh, leuk, leuk dat je dat vraagt. Nou. Uh, ik heb een heleboel levenservaring opgedaan. Ja. En... En wat mijn droom zou zijn, ja of het ooit uitkomt, weet ik niet hoor. Wat ik heb uh, eigenlijk niks voor, maar misschien kruist het een keer mijn pad. Mijn droom is dan, dat ik veel levenservaring heb opgedaan, dat, uh, dat, ik dan, dat mensen bijvoorbeeld even in de knel zitten met iets waar ik dan door levenservaring verstand van heb gekregen. Dus hè, een soort ervaringsdeskundige. en dat ik ze dan kan helpen. Ja. Ja, nou... Maar wat, ik doe er ook niks voor, maar... De, kan de, ja, dat toch wat, wat je, kan je toch in het dagelijks leven sowieso al? Wat zeg je, jongen? Dat kan toch in het dagelijks leven sowieso al? Gewoon je familie ja, je vrienden? Ja, als, als ik, als ik uh, uh, iets oppik, dan, dan probeer ik daar ook uh, wat naartoe te werpen aan, aan, aan, nou, aan goed advies en zo. Ik weet het goed afgesproken. Ik ben van het nummers opschrijven vannacht. Ik had er net uh, Marcello ook al, die wil opera, uh, zanger worden. En dan ging ik hem bij proberen te helpen. Um, ik schrijf ja. ook jouw nummer op eventjes. En dan, uh, als ik dan met iets zit, dan bel ik jou. Nee, serieus? Ja. Dat vind ik nou zo leuk. Want ja. ik vind het zo zonde als je ervaring opdoet en je hebt al die kennis... Dan moet je het een, een je beetje delen, toch? Dat je er niks mee kan. Ja. Ze serieus? Of zit je nou maar aan een dode mus en een gouden berg? Nou, nou, nou, nou, nou, nee, nee, nee. Als je, luister je vaker naar dit programma, Margaret? Ja. Nou, dan weet je dat ik een goudheerlijke jongen ben. Ja, maar... Ik weet natuurlijk niet wat je doet als je de deur van de studio dicht trekt. Ik ben persoonlijk. <lacht> nee, ik ga jou toch sowieso nog een keer bellen door die geweldige lach af van je. Nee, nee, maar echt. Oké. Okay. Ik, ik ben gewoon zoals ik in het echt ben, ben oh, ik ook op de radio. Ik, ik, maar niet voor, niet voor bedoel je gewoon vanavond of bedoel je overdag een keer niet voor twaalf uur. Ik ben voor nee, twaalf uur. Nee, ik ga je alleen nog maar op de radio bellen. Nee, ik ga je op de radio bellen. Als ik met iets zit op de radio, dan bel ik Margaret. Oh, jij bedoelt uh, tijdens je programma? Ja, ja. Oh, leuk! Ja, ja Media maar Margaret. Iets, iets wat echt, dat ik echt iemand help, hè? Niet omdat ze dan op de radio is met haar stemmetje, Nee, nee, Ik nee, wil echt nee. iemand helpen dan. Nee, nee, maar wat ik zeg, als ik zelf met iets zit... of ik heb, weet het echt niet meer met de luisteraar en we komen er niet uit... dan bellen we Media Margaret en dan kan je ons helpen. Oh, dat, nee, dat vind ik echt leuk. Nou, kom nou. met tele. Oh nee, je mag mijn telefoon het niet zeggen. Nee, hou hem voor je, dan ga ik. Want dan ik gaan ze omschrijf... alle 17 miljoen tegelijk bellen. Ja, want zoveel luisteraars heb ik. Blijf hangen, Margaret. Echt wel. En dan, uh, dan ga ik het even regelen met je nummer, oké? Okay? Ja, is goed. Oké, okay, nou, dank je wel. Ik, ik wacht. Dus ik wacht gewoon tot ik weer een of andere stem uit het unamaals hoort die je ja. telefoonnummer. Blijf ook hangen. Oké. Okay. Dansplaat, Midden in de nacht op Radio 1. Sweet Dreams, Eurythmics. En terecht ook, toch? Een beetje dansen. En een beetje ja, wegdromen. Zoete dromen hebben over wat je nog allemaal zou willen doen in je leven. Of wat je inmiddels al bereikt hebt. Dat je vroeger heel graag uh, brandweerman wilde worden. Het is wel echt een, een, een, een cliché. Maar ja, mensen willen dat worden. En mensen zijn dat. Dus misschien is het jou wel gelukt. 0800-1121. Gerrero, goeienacht. Uh, Goedenavond. Morgen al inmiddels. Hoe wat, is het met jullie? Wat jij wilt. Met mij is het goed. Hoe is het met jou? Met mij is het ook goed. Goed. Waarom ben je nog Ik wakker? Het, uh... Ik ben nog wakker. Ik Waarom? kom net van een vriend af. Ah, een biertje gedronken. Nee, dat niet. Ik was met de auto. Maar wel gewoon gezellig te kijken. Even, bij, even bijgekletst. Even een beetje lekker op de bank ja. gehangen. Hé, hey, deze is een interessant onderwerp. Over dromen? Over dromen, ja. ja. Wat was ik jouw heb droom? Veel dromen. Ik heb uh, vele dromen gehad. En nog steeds. En ik ben al 50 jaar en ik ben er nog steeds mee bezig. En uh, het schiet niet altijd even op, maar ik blijf eraan werken. Oké, okay, laten we even bij het begin beginnen, uh, Gerardo. Uh, wat was vroeger ja. jouw droom? Uh, mijn droom was altijd oppasser in een dierentuin te worden. Of uh, iets met mensen, uh, het wat het helpen van mensen heeft. Uh, ik heb altijd een... Ik mag voor mezelf wel eens zeggen... Een heel groot sociaal rechtvaardigingsgevoel. En is dat gelukt? En daar werk ik aan. Maar is het, is het gelukt om uh, dan wel oppasser te zijn in de dierentuin... dan wel mensen te helpen in je werk? Nee, ik pas... Ja, direct en indirect wel. Ik, niet uh, zoals een, een loondienst bij een dierentuin. Maar wel... Uh, voor dieren zorgen. Oké, okay, dus dat is, dat, die droom is deels gehaald. En nu ben je dus uh, 50. en heb je nog steeds dromen. Wat zijn dan nu je dromen? Nou, mijn droom is, en daar zou ik uh, heel graag... En dat is een, uh, fijn dat ik dat op de radio mag zeggen. Tuurlijk. Ik wil een mos gemeenschap opzetten. Leg mij eens even uit wat het is. Kent u MO's niet? Nee. MO's, dat is een... Uh, dat zijn wereldwijd woon- en werkgemeenschappen... opgericht door een Franse priester ABPR. En het zijn voornamelijk kringdokwinkels. Ja. Het is eigenlijk een uh, sociale projecten voor mensen die daar... net als ik uit idealisme voor willen kiezen. Maar ook voor heel veel mensen die niks meer te kiezen hebben. Onder andere daklozenopvang. Wij geven dus mensen... Of, die geven mensen brood, een bed en een bad. Maar vooral een reden om eruit te komen. Goed. En wat, ik, wat mij nou droomt nou is... In Nederland heb je diverse van dit soort gemeenschappen. Je hoorde vandaag trouwens ook het nieuws dat de daklozenopvang vol zitten. Mm -hmm. In Eindhoven, waar ik woon, zit ook een heel mooie grote gemeenschap. Die vangen zonder geld van de overheid 20% van de daklozen op. En ik ben al uh, heel tijd bezig om een uh, zo'n gemeenschap op te zetten in België. ja. Maar ik ben op zoek naar een geschikte ruimte. In België? En ja, liefst wel. Omdat het daar nog helemaal niet is. Dat concept slaat in België nog niet aan. En daar ben ik al een tijd mee bezig. Onder de naam m Nu. Ja. staat al op Facebook. Want wij vinden, een aantal mensen... Wij vinden dat dat ook nu nodig is. In deze crisistijd. Maar gaat het je lukken? Ondanks dat je dat dan nu op de radio kan vertellen, maar... Ja, uiteindelijk gaat het lukken. Maar het heeft wel een hele moeizame aanlooptijd nodig. Het is een goede droom. Ik vind het een mooie droom. En ook wel een, uh, zo rond de kersttijd. Dat is natuurlijk bijna ja. kerst. Vind ik het ook wel uh, toepasselijk. Ja, maar het is niet alleen voor de kerst. Het is ook echt een manier van wonen en werken. Mm -hmm. Nee, en dat weet ik. Maar het past goed bij de kerstgedachte. Elkaar helpen. En, uh, ja, dat klopt. Daar heb je ook wel weer gelijk. Dus dat vind ik mooi. Ik ga ook een kerstplaatje draaien. En ik uh, bedank jou voor het bellen en het delen van jouw droom. Ja, en bedankt dat ik op de radio mag komen. Nog een hele fijne kerst en een goed uiteinde yes. voor iedereen. Zet hem op, Chorero. Oké, okay, dag. Dag. Timo? Ja, hallo. Hoi, ik, uh, ja, ik, ik heb het al beloofd aan Chorero. Ja, een kerstplaatje zat ja, ik op te wachten. Ja, daarom. Dus ik, uh, ik draai even een kerstplaatje. Echt gewoon een van de, ja, de meest klassieke. En dan ja. uh, kom ik daarna bij jou. Tuurlijk. Is dat goed? Ja, tuurlijk. Mooi zo. Blijf hangen, Timo. Slade, Merry Christmas, everybody. WNN Radio 1. Nachtbrakers, Frank van der Lenden. Timo. Ja, Frank, goedemorgen. Hoe vond Opmiddag je hem? Avond, sorry. Goeienacht. Wat jij wil, wat je wil. Ja, nee, nacht, ja. Hoe vond je hem, de kerstplaat? Ja, wel leuk. Lekker, altijd fijn. Ik kom altijd goed in de sfeer. En uh, woensdag is het al zo ver, natuurlijk. Uh, kerstmis? Ja. Ja, ja, klopt. Heb je er zin ik weet in? Ik uit, weet je waar ik nou naar uitkijk? Nee? Omdat het vorig jaar zo'n succes was, tenminste voor mij, dat is natuurlijk subjectief, maar goed. Naar de, uh, hoe heet dat, VPRO? Die drie uur interviews, die marathon interviews. Wintergasten? Nee, de marathon interviews. Al op de radio? Ja, van ja. 8 tot 11. Ja, dat heb tenminste, ik wel. Was... Tenminste, dat was vorig jaar. Ik weet niet hoe het nu is, maar... Ik weet niet, ik ga het even voor je opzoeken. Ja, kan je dat? Ja. Oh, ik kan zoveel. Hey, daar is Roef. Roef was rustig vanavond, hè? hoor je? Ja, ja, ik hoor hem af en toe. Ik zo je, bent een... de, hey, je bent trouwens de enige die hem binnenhaalt. Alleen, ik hoorde hem laatst bij Bert van Sloot, hoorde ik hem ook. Oh. Ja, dat nee. was volgens mij een ongelukje. Oh, die was niet de bedoeling dat hij in de studio was. <laughs> nee, ik zal dat... even uitleggen voor de mensen die, uh, niet, ja. uh, niet, vaak, uh, luisteren, die niet zo vaste luisteraars zijn als jij, Timo. Ik heb een uh, redactiehond, althans Radio 1 heeft een redactiehond, die heet Roef. En uh, ik haal hem altijd in de studio midden in de nacht, want dat vind ik gezellig. Ik zit hier bijna helemaal alleen en dan staat hij zo lekker daar in de hoek van de studio met een bakje water en een mandje. En dan uh, af en toe laat hij zich horen. En ik ga hem zo meteen, ja, nou ik moet eigenlijk wel uitgeraten. Rond half vijf ja. ga ik al met hem naar buiten, dus dat is hij wel gewend. Dat ga ik zo meteen ja. doen. Maar eerst jij Timo, wat was jouw ja. droom toen je jong was? Nou, ik zat zo te denken van, uh, de, dat is wel een beetje man, de mannelijke invalshoek... om te kijken naar wat je wil worden, wat je wil bereiken. Ja. Maar je kan natuurlijk ook de vrouwelijke invalshoek kiezen. Wat wil je per se niet worden? En alles is goed behalve dat. Wat je wil vermijden, zeg maar. Oh, en dat heb jij gedaan ook? Nou, nee, ik zit, ik zit altijd... Ik heb de neiging altijd een beetje om mee te denken met de mensen naar wie ik luister. En omdat je altijd zo van liedjes bent... zat ik te denken aan een liedje waardoor ik dacht van, nou... Uh, ik wil liefst geen profvoetballer worden nee. en zeker geen zakenman. En van wie is dat dan? <laughs> nou, kom dan door. Uh, als hij maar geen voetballer wordt. Eh uh, geen zaken... Oh! Zeg het je dan? of niet? Bouden wij de Groot! Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, ja. Oh, die weet het zelf ook niet helemaal zeker. <laughs> nee, en volgens mij niet is dat hem inderdaad. Ja, dat is het volgens mij. <laughs> maar dat wilde jij dus niet worden. Voetballer of zakenman? Nee, dat, dat was maar een grapje. Ik had niet gedacht dat ik in de uitzending gehaald zou worden. Maar ja, Roel uh, die vroeg van. Uh, en toen zegt hij van: wacht even, ik zet je zo nooit Maar, ja, ja, maar Timo, ja. je bent een vaste, vaste gast, dus waarom zou ja. je er niet in de uitzending komen? Ja, nou ja, als ik met onzin bel, hoop ik dat ze me niet in de uitzending laten. Jij belt, je belt vaak met onzin, inderdaad. Maar er zit soms ook wel wat zin in die onzin. Dus daarom vind ik het te leuk dat je belt. Maar, uh, wat wilde je dan om... wel worden? Ja, ik, ik uh, had vroeger altijd een droom om hartchirurg te worden. Maar dat had ik geloof ik al eens een keer verteld. Dus... Ja, het is... Dus is het gelukt? Nou, in letterlijke zin is het niet echt gelukt... maar in overdrachtelijke zin misschien een klein beetje. Je nou, moet even iets meer duiden. Ik begrijp er helemaal niks van. Uh, nou ja, je moet zo zien... alles is relatief, nou, zeg maar. maar. Maar sommige dingen zijn meer relatief dan andere dingen. Dus als je heel veel dingen wilt... Dan ben je eigenlijk wel min of meer verplicht om een energie erin aan te brengen. Want als je moet kiezen tussen twee dingen die je wilt, dan moet je wel weten wat het belangrijkste is. Oké, okay, en wat betekent dit? Nou ja, dat ik probeer mensen te helpen om alles op volgorde te zetten. Dus ah, zo. Uh, weet wel wat je, waar, waar, je, waar je prioriteiten liggen, zeg maar. Dus je bent een soort externe hartchirurg? Ja, zo is het mooi uitgedrukt. Ja, wie, niet weet, wie niet weet waarvoor te lijden, moet wel weten wat te mijden, zeg maar. Ja, dus je, bent, ja, ja, je maakt het hart weer goed alleen dan door middel van praten en, uh, en uh, erover nadenken dan in plaats van echt aan het hart zelf te zitten. Ja, Precies. Nou, dan zijn we er mooi uit. Dankjewel, Timo. Oké. Okay. En uh, ik ben blij dat het gelukt is. Je droom, je jongensdroom er ergens. Goed. Toch? Hoi, Frank. Doeg, Timo, doeg. Hoi. Hoi.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 69 revolution was in the air. I was born too late to a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When pop stars still remained a myth and ignorance could still be bliss, I and mean, God save the queen, she turned a, white, a shade of pale.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 rocker with flowers in my hair. Wauw. Dit was een, uh, een klein hitje van uh, Sandy Tom. I wish I was a punk rocker with, rocker with flowers in my hair. Eigenlijk nooit echt een hit geworden, maar hij is me altijd bijgebleven door... Uh, nou, dat was een bijzondere tekst. Ja, ja, ja. Roef. Ja, ja. Goed. Dat blast die hart, hè, die roef. En uh, daarom draaide ik hem. En het uh, gaat natuurlijk ook over ja, een beetje dromen. Over wat wilde jij later worden? Dus uh, toen je nog een jong jochie was, of een uh, jong meisje, dat je dacht van, ah, oh, stel dat ik later groot ben, dan wil ik dat en dat worden. Je hoort uh, Roef op de achtergrond, en uh, ik ben uh, aan het struinen door het gebouw. Want ik ga hem uitlaten. Roef is mijn redactiehond, hoorde je toen net ook al eventjes. En dan loop ik altijd naar buiten om hem uit te laten. Want ja, een hond moet af en toe naar buiten. En, als ik heel eerlijk ben, vind ik het zelf ook wel eventjes lekker om uit de studio te zijn. En dan kan ik ook nog even een sigaretje roken. Is een roef onder de pannen. Win-win nou, situatie leek mij. En, dat is ook wel even leuk, dan kan ik altijd even kletsen met de regisseur van de avond. Eén seconde Roel, ik zet even mijn sigaretje. Ja, is goed. Want, uh, ja, jij hebt natuurlijk ook dromen Roel. Zat. Zat. Daarom zit je natuurlijk ook in deze nacht. Want het is wel, denk ik... Je zit bij BNN University. Zo meteen uh, uh, tussen vijf en zeven is start gemaakt door jullie helemaal het programma. Ja. Een opleidingsinstituut is dat. Zeker. Met de ambities dromen om uiteindelijk echt bij BRN te werken. En echt op de radio. Ja. En echt. Ja, dat is nu wel echt een droom. Maar dat was het vroeger niet. Vroeger nee? wist, wist ik helemaal niks van radio af. Hoe ben je hierin gerold dan? Ja, oh, ik, ben, ik ben op een gegeven moment bij de lokale omroep aan de slag geweest. En dat was via een docent, mijn Duits leraar... die maakte bij de Radio Omroep een klassiek programma... met allemaal kerkmuziek ook. En uh, toen ben ik er dus zelf een programma gaan maken... Voor, voor jongeren, een jaar lang. En ik wist helemaal niet wat ik wilde doen met mijn leven. Toen dacht ik, nou, ik ga journalistiek doen. Misschien is dat wel leuk. Ja. En dat sloeg heel erg aan. En toen op een gegeven moment... ja, dat ga je steeds meer doen, meer... En dan kom je hier terecht. Maar wat wilde je vroeger dan nou worden, toen je nog een klein jochie was? Ja, ik, heb, ik wilde van, van muziekleraar, toen wilde ik leraar basisschool worden. Tot ik achterkam dat ik niet zo goed met kinderen om kon gaan. Heb ik ook nog gewild. Mijn en moeder maar... is lerares op een basisschool. Dus daarom dacht ik van, oh, oh lijkt me wel wat. Nee, ja, ik, vond, ik vond het zelf altijd heel leuk op de basisschool. Dus ik dacht, ja, daarom wil ik het eigenlijk gewoon mijn hele leven doen. Ja. Dus leraar basisschool. Maar dat is toch niet leuk. Dan dus zul je net zien dat je geen leuke klas hebt. Nee, oké. Okay. Dat is ellende. Maar dat werd het dus niet. Ook dat had je afgeschoten muziekleraar. Ja. Misschien? Vond ik heel lang leuk. tot ik dacht, van, ja, ik, ik wil niet acht uur per dag alleen maar muziek maken. Dat, dat, dat kon ik gewoon niet. Ik was op een gegeven moment, Ik begon heel goed. En de leercurve ging zeg maar heel ja. lekker. Dus dan leer je gewoon heel snel en heel veel. Ja, op een gegeven moment gaat het gewoon een stuk moeilijker. En toen had ik toch weer niet de, de, de energie of de wil of de kracht om door te gaan ermee. En hoe oud was je toen je deze dromen had? Uh, leren basisschool. Was ook echt op de basisschool. Ik denk ook nog, nog misschien wel tot de derde van het VWO. Wat ik toen deed. En muziekleraar was misschien wel daarvoor. Okay. Ja, Roef, die is een beetje vervelend. Ja, ach ja, ja. die moet er ook even uit, ja. Maar, uh, en toen op de middelbare school, want dan moet je echt gaan nadenken over wat je wil worden. Had ja. je toen al in je gedachten een beetje van, nou, misschien die kant op of die kant op? Ja, ja, toen had ik dus echt een heel lang, echt een soort zweefperiode. Dat je al die testen gaat invullen, van ja, wat moet ik nou, en... Ja, toen op een gegeven moment kwam daar ook steeds vaker journalistiek uit. En toen ging lokale omroep erbij en toen dacht ik van ja, waarom ook niet? Ik moet ja. het gewoon doen. En nu, want laten we even lopen over het mediapark. En dan, het is zo'n nacht en dan kan je al even goed nadenken over wat je nou heel graag zou willen doen. Ik, ik doe met het radiomaken al iets wat ik heel graag wil doen. dat is al een soort van droom die uitkomt. Ja. Wat, wat is jouw droom? Als we nou gewoon eventjes, we mogen echt, alles mag hè? Het is midden in de nacht joh alles mag. Ja, nou ja, ja het is natuurlijk een beetje cliché om te zeggen dat dit al echt iets is wat ik heel leuk zou vinden. Ook later. Ik, zou best, ik zou best regisseur willen zijn van het radioprogramma. Maar jongen, aan het begin van de uitzending hoorde je ook Koens Zwijnenberg. Het ja. Ja, was ook wel een droom. Ja, die hoor. zit nu in het glazen huis het voor het glazen 3FM. Huis. En... Ja, ja, dat is ook wel fantastisch. Om daar nou ooit een keer in te zitten. Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje een stoute droom Ja, eigenlijk wil iedereen dat, die Tuurlijk. iets met radio doet. En dan denk je van, ja, waarom zou ik dat dan wel kunnen? Ja, nee, dat dan, hoop het leven. Droom. Dus daarom, je moet ook gewoon, je moet, ja. als je het niet probeert, dan lukt het nooit. Nee, maar dan ben ik ook wel een beetje aan het proberen. En uh, het is ja, fulltime, het is, het is misschien te riskant of zo. Misschien durf ik dat ook niet. Maar het is, ja, dat zou, zou ik leuk vinden. En dat is allemaal werk. We hebben het vooral veel over werk eigenlijk, uh, vannacht. Ik had Ellen aan de lijn in het uh, eerste uur ook, hier op Radio 1. Ja. En zij zei van, ja, ik wil gewoon vrij zijn, ik niet dromen. En ze wil reizen. Heb jij in privé ook nog dromen? Dat je misschien een huisje, op je beestje heel graag wil. Dan nou, kan je roeven meenemen. Nee. <laughs> nee, nee, die blijft hier. Maar heb je nog dat je veel wil reizen? Dat je een grote reis wil maken? Of? Nou, ik heb wel eigenlijk altijd al wel een beetje dromen van... Ja, misschien wil ik, ik wil gewoon een half jaar lang naar Australië of zo. En dan gewoon eens een keertje in mijn eentje of samen met een goede vriend om daar gewoon... Gewoon simpel werk te gaan doen. Een beetje te gaan reizen. Klein beetje geld. Zodat mensen leren kennen. Maar dat is ook zoiets van. Ja, misschien, misschien durf ik dat ook wel niet. Want het is met een vriend. Je moet meer durven. Ik hoor al misschien... twee keer. Ja, misschien maar... durf ik het niet. Maar dat zijn ook wel twee risico's. Ik vind het een half jaar zeg maar, echt weg van thuis. En ja. ver weg. En dan in je eentje zijn. Ja, dat vind ik wel riskant. Ik ook. Ik zou straks dat niet straks doen. vind ik daar niemand die ik, waar ik het echt goed mee kan vinden. Nee. Ja, dat vind ik eng op een of andere manier. Maar heel veel mensen hebben het voor je gedaan, al, dus het kan wel. Ja, ja, het kan absoluut. En waarschijnlijk als je eenmaal aan het begint, dan is het ook echt fantastisch. Maar de drempel vind ik wel hoog. Ja. Nou ja, ik vind dat je moet blijven dromen. En wie weet dat je een keer of zowel werktechnisch je droom haalt... of privé je droom haalt... Blijven dromen, toch? Ja, vind ik ook wel. Het maakt het ook wel lekker om er een beetje ja, zo over na te gaan. Een beetje ja. filosoferen over het leven. Doe met ons mee. 0800-121. Filosofeer ook over het leven op Radio 1. Wat wil jij nog echt heel graag doen in je leven? Of wilde je vroeger iets heel graag worden? En is het je gelukt? Of is het net niet gelukt? door stom toeval. Of omdat je iets heel anders ja, vond wat je geweldig vond. Laat je horen. 0800-1121. En je kan ook mailen. Ik vergeet altijd dat ik een mail heb. Nachtbrakers.bnn.nl Misschien lig je in bed, kan je niet bellen omdat er iemand naast je ligt te slapen. Of uh, nou ja, andere redenen dat je niet kan bellen. Mailen kan ook. Nachtbrakers.bnn.nl Bellen vind ik ook leuk. 0800-1121. Ik uh, ga Roef binnenhalen. Roef! Goed zo. Een brave hond is het, hè? Ja. Fijn is dat. En uh, terwijl ik weer naar binnen loop met Roef aan mijn zij... hoor je Fleetwood Mac met Dreams. Ja, ja, ja. ja. Kan Fleetwood Mac wel eigenlijk denk ik gewoon de hele nacht door horen. Ik vind het zo'n goede band en zo'n goede liedjes. Radio 1 luistert hier naar Nachtbrakers voor BNN. Het gaat dus over dromen, over of je nu nog dromen hebt... of omdat je vroeger dromen had en die heb je kunnen verwezenlijken. 0800-1121. Werry, goeienacht. Ben ik in de uitzending? Jij bent in de uitzending. Mooi. Ik oh. heb Zeker, zeker goed. Ik zal mijn droom even vertellen... Ja. Ehm, um, uh, jaren terug had ik gedroomd over, was ik in, in een 13-dimensionale Droom. Oh. Ja. Vertel verder. Nou goed, heb ik helemaal uit, uitgetekend bij Droom. Ja. En, uh, weet je wat het mooie is? Van, Als je gewoon gaat, je geest gaat, uh, gaat uh, treffen, je you know. Het ja, dat is gewoon heel mooi. Ja, maar waar ik het dus eigenlijk over heb vannacht... Uh, nou. zijn uh, niet letterlijke dromen, zoals je hebt in je slaap... maar over dromen wat je nog graag zou willen doen in het leven... voor de tijd die je nog voor je hebt... of over dromen die je vroeger had en die je dus hebt kunnen verwezenlijken. Nou goed, ik had, ik had mijn droom. Daar. Ja. Dat was het. Ja, ik ja, bedoel... bedoel Droom, droom jij uh, überhaupt in een 13-dimensionale droom? Heb je dat wel eens ooit ervaard? Ja, maar in principe droom je toch altijd wel 3D? Want je droomt over uh, dingen die je nee. mee hebt gemaakt nee, of nee, meegaan... Nee. Zo, toch? Fout, fout, oh. fout, fout. Oh, oh, oh ik zit weer. Helemaal fout. Ja, helemaal fout, ja. Wat ook? 13 dimensionaal. Die, niet 3D. 13. Dert, oh, 13? Ja. Hè? Maar hoe kan dat dan? Ja, hoe kan dat dan? Doe, ja, ik, ik droom erover, ja klopt. Ik ben een van de weinige mensen die dat kan doen. Klaar. Oké. Okay. Nou ja, duidelijk. Weet je, weet je wat, dat, wat dat is? Hoe dat inhoudt? Nee. Nou, dat alles, alles wat je ziet vervormt. Een beetje alsof je eigenlijk aan het, uh, het spacen bent. Ja, klopt. En wat droomde je dertiendimensionaal dan? Ik heb het getekend. Ik heb het. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Even zien. Nou, weet je, het vervormt. Het. Een beetje. Likkers. Dat soort dingen. Ja, ik begrijp het niet helemaal. Ik nee, kan heel be begrijpelijk ja of nee knikken en zeggen. Nee, ik, doe, ik, maar... ik denk ook niet dat je, dat, dat je het begrijpt. Nee, nee. Nou ja, dan... dan, dan ja. Ik, ik ben heel erg begripvol altijd en heel erg open... maar ik kom hier niet helemaal in, uh, Reddy? Nee, nee, nee, nee, dat is gewoon heel moeilijk om, ja. om dat even, even, even te, te bespreken. Zeg nou. maar, dat Toch bedankt voor het bellen. Uh, gelijk ik wens je een mooie avond. Ik jou ook. Fijne nacht.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 En Rex. Radio 1. 10 minuten voor vijf. Ik zit er bijna op, maar niet voor dat. Uh, ik heb een, uh, een mailtje van Monique heb ik binnen. Die zegt, hoi, mijn droom heb ik al sinds mijn veertiende... een reis naar de USA. En deze ga ik volgend jaar, na 16 jaar... waar ik uh, uit op kan maken dat Monique 30 is... na 16 jaar kan waarmaken, eindelijk. Ik ga naar New York. Heb er super veel zin in. Als ik dat uh, gedaan heb, hoop ik nog meer van dit land te kunnen zien. En mocht ik onverwachts kunnen blijven, dan doe ik dat... Maar goed, eerst uh, New York maar eens mogen bewonderen. Groetjes Monique, stuur dus naar nachtbrakers.bnn.nl Via de mail ben ik altijd bereikbaar, hè? Uh, dag en nacht, de hele week door. Ik zit natuurlijk alleen op zaterdagnacht hier op de radio. Maar via de mail kan je altijd mij bereiken. Nachtbrakers.bnn.nl nog eventjes, een, uh, ja, nu we het toch over internet hebben en over de digitale wereld. Ik heb een Facebook, dat is uh, Nachtbrakers BNN. Als je even op het Facebook-scherm intikt, Nachtbrakers BNN, dan uh, vind je mijn pagina. En daar heb ik elke week een soort van strijd. Heb ik drie LP's, drie vinylplaten. En dit keer ging het tussen Robert Plant, Blondie. Ja, en uh, een held. John Lennon. En dat leuke, uh, ik ben heel blij dat hij gewonnen heeft. Want het leuke is, mijn eerste programma hier, Nachtbrakers, op dit tijdstip, Radio 1, was uh, dit mijn eerste plaat ook. Dit is John Lennon met Jealous Guy. I was dreaming of the past. And my heart was beating fast. I began to lose van deze man. Een van de vier Beatles natuurlijk, maar solo heeft hij het ook zo goed gedaan. Wauw, jealous guy John Lennon. Heel eventjes, uh, Kees, kom zo bij jou. <laughs> dat is goed hoor. Heel even nog naar Rebecca. Rebecca, goedenacht. Ja, nacht. Ja, het, uh, mijn programma zit er bijna op, maar ik vond dat jij een, een mooie droom had nog om één ding te doen. Ja. Wat is dat? Eerste nieuwe knie, mijn tweede nieuwe knie en ja. als ik uitgerevalideerd ben. Dan, en met mijn doorzettingsvermogen, zei de orthopeet dan kan ik de Harbour Bridge nog een keer beklimmen. Je wil naar Sydney en dan wil je over de Harbour Bridge lopen? Ja, en dat heb ik gedaan toen ik 50 was. En dat was een van de mooiste ervaringen in mijn leven. En nu ben je... En dat wil ik nog een keer doen. Hoe lang is dat geleden? Tien jaar terug. Ah, mooi. Dat is een soort jubileum dat je er weer overheen kan lopen. Ja. Met en gezonde dat is, knieën. Dat is, ja, precies. <laughs> maar dat is zo'n mooie gewaarwording... En dan sta je 148 meter hoog in de, op die brug. En dan zie je heel Sydney en omgeving zo aan je, aan je voorbij. Dat... Ga maar trekken aan alle kanten. Ja, ik ben er nog ja. nooit geweest, maar het lijkt me heel mooi. Ja, nou, uh, ga ervoor sparen en ja. uh, doe het, want het is geweldig. Nou, dank je wel, Rebecca. Ik voor... heb geen aandelen in de huid. Nee, nee, nee, nee, <laughs> maar je houdt gewoon heel erg van Sydney en van, de, en van lopen en dat kan dan weer na de tweede knie. Ja, precies. Zet hem op en uh, dank je wel voor je belletje. Graag gedaan. Fijne nacht, Rebecca. Goedendag. Dag. Dag. Kees, eens, nacht. Het gaat over jongensdromen, over wat je vroeger graag wilde worden... en of dat gelukt is of niet. Ja. En over dromen die je nu nog hebt om ja, te verwezenlijken. Dus over een harbour bridge lopen in Sydney. Met ja, je precies. Tweede, tweede Want tweede loop loopt, niet. dan zit je niet. Daarom dan niet. zit je niet. Oh. Oh, ja. Sorry. We blijden uh, dat het bijna vijf uur is. Ja, ja, of eigenlijk juist niet, want dan <laughs> hebben we twee uur lang dit soort grapjes. <laughs> nee, nou, maar heb jij, uh, heb, jij, geen uh, heb jij een jongensdroom? Is die uh, uitgekomen? Uh, of heb je nu nog een droom? Nou ja, nou ja kijk, mijn droom voor nu is, is, is, is radio maken. Dat is eigenlijk wel gelukt. Um, dus ja, dat is niet een heel spannend antwoord. Maar vroeger, ik, ik, dit is was net mijn droom eigenlijk. Hè, sinds een paar jaar. Uh, maar vroeger, als, als klein jochie... Uh, ja, dat, dit, mijn droom bevestigde ook een beetje hoe groot een nerd ik was vroeger hoor. Maar ik keek uh, naar de animatieserie Dragon Ball Z. Oh ja. Waar een soort van uh, superhelden die heel sterk waren, konden vliegen. Ook nog eens vuurballen konden schieten. En uh, als ze dan een soort van in een superstaat kwamen, dan schreeuwden ze heel hard. En dan kreeg ze in één keer blond haar. En, dat ging dan en je wilde staan. heel graag blond haar? Nou, nou ja, ik wilde eigenlijk wel zo'n zo karakter uit uh, Dragon Ball Z zijn. Gewoon kunnen vliegen wanneer je wilt. En uh, als mensen lastig zijn, schiet je gewoon een voerbal op ze af. Ja, maar iedereen wil natuurlijk wel. Ik wilde ook vroeger wel Spider-Man zijn. Dat ik zo ja. door oh, een gebouw heerlijk. kon zweven in, in New York of in Sydney. Dat je zo door die gebouwen heen zweeft. Ja, maar, maar voor de rest heb ik... Ik, ik zat er een beetje bij uh, na te denken toen jij dit zei. Want ik denk dat ga je natuurlijk ook aan mij vragen. Maar Absoluut. voor de rest heb ik eigenlijk heel weinig... Jongens Wilde je geen, want jouw vader is boer, toch? Ja. Wilde je geen boer worden dan? Nee, nee. Dat had ik al heel snel zoiets van, ah, dit is niet mijn ding. Terwijl ik het hartstikke mooi vind. Ik vind het altijd leuk om uh, weer op de boerderij te zijn van mijn vader. Maar uh, uh, ja, ja, boer, dat, dat trok me gewoon niet. Ja, nee, ja, nee, ik weet het niet. Ik, ik zou er niet. Er moet geen haar op mijn hoofd. Want dan moet ik elke ochtend heel vroeg op en met de koeien er weer en zo. Ja, precies. Alhoewel, we moeten nu ook best vroeg op. Hè? Nee, ja, nee, ik blijf <laughs> gewoon wakker. Hè. Ik ga, ga, haal dat gewoon door. Maar uh, zometeen uh, start. Ja, wat, uh, wat kan ik verwachten? Um, wat gaat het worden? Ja, een, uh, een fantastische, uh, fantastisch leuk show. Met heel veel uh, coole dingen waaronder... Um, ja, want het... je weet, ik zit altijd in de trein hè, vanuit ja. hier. En dan luister ik altijd nog. Waar moet ik nou echt mijn oren gaan spitsen zometeen? Nou, um, we hebben twee hele knappe cheerleaders. Die komen zo direct naar de studio. Die, hebben, die willen naar het WK aan, die zoeken nog, uh, nog geld daarvoor. om daar naartoe te, uh, te komen. Want ze zijn Nederlands kampioen. En ze kunnen dus echt wel wat. En ik weet niet of je ooit was. dat Amerikaanse cheerleader hebt ja. gezien. elkaar lanceren en zo. Nou, dat, dat kunnen ze Sexy zij. pakjes. Sexy pakjes, supermooi. Gaat Martijn, die hijt zich ook in zo'n sexy pakje. die gaat dan proberen een beetje cheerleaden. En het kerstmenu komt eraan. Um, en toen dachten we, nou, weet je wat. Je moet maar eens een dier gaan slachten, want uh, ja, er Oeh. moet iets op het bord komen. Welk dier dat is en, en hoe dat gaat, um, dat, dat hoor je zo. Maar het klinkt in ieder geval heel smerig. Nog heel even over die chili dus. Hoe laat komen? Zo, dan blijf ik nog even. Um, om vijf minuten over zes. Ah, dus. nee, dan zit ik al in de trein. Nee, dat ga ik niet redden. Ja, nou, kan je via je telefoonradio luisteren. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Zometeen Kees met Start. Ik ben er volgende week weer. Wordt weer een mooie show. Tot dan. Hoi, tjus. Ja.